8 uur. Dit is Radio 1 met Lara Rensen en Marcel Oosten. Goedemorgen. In het Radio 1-journaal praten we u straks bij... over de gevolgen van de ontploffing van de kunstmestfabriek in Waco. En van SPR Ronald van Raken willen we weten... wat hij van het interview van het Koningspaar vond. Nu eerst het NOS-journaal. Hier is Dorot Megens. In Texas zijn bij de plaats Waco mogelijk honderden mensen gewond geraakt door een ontploffing in een kunstmestfabriek. Lokale media spreken van tientallen doden, maar daarvan is nog geen officiële bevestiging. Het ziekenhuis in Waco heeft ruim 100 gewonden behandeld. De meeste hebben gelukkig lichte verwondingen. We have now seen slightly more than 100 patients this evening. Um, if er any good is that, that the majority of those are people with um, more minor injuries. De fabriek staat in West, een plaatsje iets ten noorden van Waco en zo'n 130 kilometer ten zuiden van Dallas. Door de explosie in de fabriek zijn verschillende andere gebouwen, zoals een school en een verpleeghuis, zwaar beschadigd of ingestort. Deze vrouw stond vlak bij het verpleeghuis en ze prijst zich gelukkig. Ze heeft alleen wat schrammen. Over de oorzaak van de ontploffing in de kunstmestfabriek is nog niets bekend. De burgemeester van West zei dat een half uur voordat de fabriek ontplofte er brand was uitgebroken in het gebouw. Vrijwillige brandweerlieden waren bezig die brand te blussen. Het interview gisteravond met Willem-Alexander en Maximas bekeken door ongeveer 4,5 miljoen mensen. Dat meldt de stichting Kijkonderzoek. Het gesprek werd gelijktijdig uitgezonden door de NOS en RTL. Bijna 3 miljoen mensen keken naar de NOS en ruim 1,5 miljoen mensen zagen het gesprek op RTL. Willem-Alexander liet zien dat hij goed beseft... dat er in een moderne democratie geen plaats is... voor een koning die zich bemoeit met de politiek. Dat zei het PvdA-kamerlid Recour in een reactie op het interview. Toch is het volgens Recour niet zo... dat de weg nu vrij is voor een ceremonieel koningschap. Daar gaat de politiek over, zegt hij. Willem-Alexander zei in het gesprek... dat hij geen problemen heeft met een puur ceremonieel koningschap. De Amerikaanse Senaat gaat niet akkoord... met een cruciaal deel van de wapenwet van president Obama... De Senaat keurde het wetsvoorstel af dat wapenverkopers verplicht... om de achtergrond van kopers te onderzoeken. 54 senatoren stemden voor, maar er hadden 60 voorstemmers moeten zijn... om het wetsvoorstel aan te nemen. Ook een voorstel om automatische vuurwapens en magazijnen... met grote capaciteit te verbieden, haalde het niet. Afwijzing wordt gezien als een flinke tegenvaller voor Obama. De president reageerde dan ook fel. Dus so all in dit all, was een shameful dag voor Washington. Maar this effort is not over. I want to make it clear to the American people. De gegevens die de Belastingdienst verstrekt over de salarissen van huurders, zijn onbetrouwbaar. De ene week blijkt een huurder meer te verdienen dan de andere week. Dat zeggen corporaties tegen de NOS. Om een huurverhoging te kunnen doorvoeren voor scheefhuurders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 Ik denk dat ze uh, nu vooral heel erg er zelf alleen voor staan. En te weinig door een school al in een vroeg stadium geprikkeld worden om uh, er meer mee te gaan doen. De weersverwachting, wolkenvelden trekken over. Af en toe valt er regen vanuit het westen, wordt het droog en daarna schijnt de zon volop. De zuidwestenwind neemt toe, na vrij krachtig tot hard. Het wordt 12 graden op de wadden, zo'n 15 graden in het binnenland. Ook morgen zon, met af en toe een bui, wordt het wel wat kouder dan vandaag. Voor de verkeersinformatie gaan we naar de ANWB-RNE-pacet. Met 40 files, 170 kilometer, is het een drukkere spits dan gebruikelijk op donderdag. Dat heeft te maken met nogal wat ongelukken. Op de A4 is er juist een aanrijding geweest bij Batouvedorp. Vanuit Den Haag loopt het vast bij knop het Dorp 4 kilometer. Twee rijstroken zijn namelijk dicht. Een hele lange file op de A27, Breda naar Utrecht. Vanaf knop het Hooipolder tot aan de brug bij Gorkum, 12 kilometer file. Er zou iemand van de brug afgesprongen zijn. Er zijn veel hulpdiensten en dat veroorzaakt... Nu die file. Het is verstandig om voorlopig om te rijden, bijvoorbeeld via de A50 of de A16 naar het noorden. Dan de A58 Tilburg-Breda, bij knap het Galder 7 kilometer. Na een ongeluk, de linkerrijstrook is daar dicht vanuit Tilburg. En de A59, Siri C naar Os, ook daar problemen. Door een ongeluk met een vrachtwagen vanochtend bij Waalwijk. De file is opgelopen tot 9 kilometer. Bij knap het Huypolder mag je al aansluiten. De rechterrijstrook is dicht. Omrijden, dat kan, via de A27, de A58 en de A65. Over twee minuten hoort u een ooggetuige van de ontploffing... bij de kunstmestfabriek in Texas, in OECO. Blijft u bij ons? Volgens ons van Grant Thornton laten veel bedrijven groeimogelijkheden liggen. Zo, waar baseert u dat op? Op ervaring, intuïtie...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 en Marcel Ooster. Goedemorgen. Staatssecretaris Steven van Justitie moet zich in de Tweede Kamer verantwoorden... voor de gang van zaken in de opvang en uitzetting van asielzoekers... naar aanleiding van de dood van de Rus Tom Matoff. Michiel Breedveld straks, schat straks stevens kansen in. En de Amerikaanse Waco is een enorme silo van een kunstmestfabriek ontploft. En de gevolgen daarvan lijken enorm. Meryl Akkerman van de redactie Buitenland is opnieuw bij ons in de studio... om ons bij te praten. Merel, veel gewonden, um, waarschijnlijk ook doden. Wat heb jij gezien? Was het zo'n grote ontloffing? Nou, je hoorde het net al, het was een enorme explosie... Um... Er is nu zelfs bekend geworden dat hij, als je het zou vergelijken met een aardbeving... 2.1 op een schaal van Richter eh, zou zijn geweest. Ja. Uh, de explosie was ook op 70 kilometer afstand nog te horen. En uh, nou ja, luister maar even naar een ooggetuige die het omschrijft wat er gebeurde. All I know is when it exploded, we all just hit the ground... and I was trying to cover up my daughter because there was a lot of debris flying. And then after that it was just basically scurrying res rescue. Ja, deze vrouw werd dus echt letterlijk met haar kind tegen de grond gesmeten. En uh, gelukkig kon ze op tijd wegkomen. Maar het geeft wel aan dat de, ja, de kracht van de explosie gewoon enorm groot is geweest. De hele ochtend komen er berichten binnen over gewonden, maar ook wel doden. Het wordt allemaal niet bevestigd. Wat, wat weet jij? Nou ja, dit, we weten dat het erg is, maar we weten nog niet hoe erg het is. Uh, lokale media uh, melden nu dat er 300 mensen gewond zouden zijn afgevoerd... Um, er wordt ook gesproken over zo'n 60 doden, maar niks wordt bevestigd. Uh, zelfs de gouverneur van Texas zegt um, we weten nog niet alles, we hebben het overzicht nog niet en uh, we zijn ermee bezig. Lokaal ziekenhuis heeft bijvoorbeeld 60 mensen opgenomen, maar we weten inmiddels ook he, dat de gewonden over de hele regio verspreid zijn. Dus op dit moment uh, blijft het uh, bij inschattingen. Maar, maar hoe kan dat dan? Maar hoe komt het dat ze het nog niet weten? Kunnen ze dat gebied niet in? Nou ja, um, ze proberen het wel. Rond het uh, fabrieksterrein is het gevaarlijk. Het gaat om een kunstmestfabriek, uh, giftige stoffen. Uh, er staat nog een tank. Uh, ze zeggen dat de brand nu onder controle is. Maar ze zijn er niet meer bij in de buurt vanwege uh, die giftige dampen. Ja, dus het is heel erg lastig werken. Mm. En er stond veel in de omgeving. Hè? Het stond niet uh, afgelegen. Nee, er stond een bejaardentehuis. Nou, daar hebben we van begrepen dat die mensen veilig of, of geëvacueerd zijn. Uh, wel gewond. De, er stond een school in de omgeving. Uh, het was acht uur s avonds. Dus we gaan er nu vanuit dat er geen dat les meer was. was. Hopelijk. Ja. En ja, ik las net ook dat de burgemeester zegt dat er uh, minstens vier huizenblokken uh, okay. totaal verwoest zijn. Ja, kijk. En als je dan naar het tijdstip kijkt, acht uur s avonds, dan zijn mensen natuurlijk thuis. Ja. Dan ja. is een school misschien leeg, maar ja. in het algemeen zijn mensen dan ja. thuis ja. aan. Het eten of voor de televisie. Goed, nou Merel, dankjewel voor nu weer. We hebben inmiddels ook een live blog op onze website waar u het een en ander kunt lezen en ook kunt zien en horen over die enorme ontploffing bij de kunstmestfabriek in Texas. Op nos.nl. 10 over 8 geweest. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Het wordt vandaag de Rob of de Ronde voor Fred Tever, staatssecretaris van Justitie. Over twee uur, om kwart over tien, begint het debat over de zaak Domatov... en de fouten die er rond zijn zelfmoord zijn gemaakt in de vreemdelingenketen. Daarmee wordt dan gedoeld op de immigratie- en naturalisatiedienst... en de detentiecentra en dergelijke. Teven heeft gezegd niet aan aftreden te denken... maar de politieke druk op hem nam deze week wel behoorlijk toe. Ga naar Den Haag naar Michiel Breedveld. Uh, Michiel, ja, gisteren was er nog een brief van teven over de hele kwestie. Het werd er niet bepaald mooier door. Nee, bepaald niet, want de Kamer wilde natuurlijk opheldering van de staatssecretaris... want uh, ja, Dolmatov bijvoorbeeld constateerde de inspectie... Uh, werd in vreemdelingendetentie gezet, maar mocht helemaal niet daarin zitten. Hij was, uh, zoals dat heet, niet verwijderbaar, maar in het systeem uh, stond hij als wel verwijderbaar. Een systeemfout dus, uh, als één van de fouten die in zijn geval zijn gemaakt. En de Kamer vroeg zich natuurlijk af, gebeurt dit vaker? Is hier sprake van een structureel probleem? Ja, en gisteren in uh, een brief aan de Kamer moest uh, Teven erkennen... dat uh, de afgelopen twee jaar in maar liefst 300 gevallen... Uh, vreemdelingen ten onrechte als verwijderbaar zijn aangemerkt. In dat systeem, dat systeem wat door de loop der jaren heen... veel gebreken heeft gehad, dat weet hij ook. En uh, hij moest ook toegeven dat in maar liefst zeven gevallen... Uh, asielzoekers ten onrechte zijn uitgezet. Het land uitgezet en later dus weer op last van de rechter... teruggehaald naar Nederland. Ja, dat zijn natuurlijk pijnlijke feiten... Voor een staatssecretaris die de afgelopen dagen al zo onder vuur ligt. Ja, ja en dan wordt het heel lastig hè, om aan te blijven. Um, de SP riep gisteren om zijn aftreden. De P van de A wordt steeds kritischer. We hoorden ook al geluiden vanuit de VVD dat ze het allemaal erg pijnlijk vinden wat er op dit moment gebeurt. Hoe moeilijk gaat TV het vandaag krijgen? Kan je dat inschatten, Michiel? Nou ja, aanvankelijk uh, deed hij het natuurlijk heel goed door het boetekleed aan te trekken. Door te zeggen, uh, ik ga uh, de boel verbeteren. Ik ben volledig politiek verantwoordelijk. Ja, en dan uh, in de loop van deze week heeft uh, het toch een nieuwe dynamiek gekregen. Uh, door publicaties dat uh, er toch vaker gewaarschuwd al is voor inhumane toestanden. Voor ja, onzorgvuldigheden in dit systeem. Uh, denk daarbij ook bijvoorbeeld aan uh, het pleidooi van de Nationaal Ombudsman. Uh, die de vreemdelingen detentie inhumaan noemde en ook op uh, vele onzorgvuldigheden heeft gewezen. Ja, en gisteren in de hoorzitting uh, die de Kamer organiseerde, bleek dat uh, niet alleen de ombudsman, maar ook vluchtelingenwerk, uh, Amnesty International. Um, herhaaldelijk hebben gewezen op uh, dit soort... Um, ja in hun ogen wantoestanden in de vreemdelingendetentie. En dat, uh, nou, zij zeggen... Uh, het ministerie daar niets aan gedaan heeft. Ja, en dan is het toch maar de vraag... of je als bewindspersoon kunt aanblijven. En dan moet ik natuurlijk wel zeggen... Het gaat hier niet over de persoon Teven, want Teven is slechts um, ja nog een half jaar is hij maar uh, verantwoordelijk voor uh, vreemdelingenzaken. Daarvoor was dat Leers, daarvoor uh, Al Bayrak. Verschillende partijen hebben daar dus de hand in gehad: uh, PvdA, CDA, ja en nu dus uh, VVD, Teven. Ja, maar dan blijft toch de vraag, uh, Michiel, want 300 gevallen waar het mis is gegaan. Zeven onterecht uitgezet. Hij is pas een half jaar verantwoordelijk. Nu heeft hij die cijfers opgevraagd. Had hij dat ook al niet een tijdje geleden moeten kunnen doen? Ja, nou, dat is natuurlijk precies wat uh, met name uh, de linkse oppositiepartijen hem aanwrijven. D66, uh, ChristenUnie, die concludeerde gisteren al van uh, ja, het ziet er niet best uit voor de staatssecretaris. En uh, Sharon Gesthuizen van de SP, uh, die weet al wat de staatssecretaris te doen valt.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 Nou, en Dat is precies ook uh, ja, waar het debat over zal gaan. Uh, VVD, Partij van de Arbeid, de coalitiepartijen... zullen Teve niet laten vallen. Ze zullen hem niet naar huis sturen. Zover zal het niet komen. Maar gedurende het debat zal er wellicht zoveel twijfel ontstaan... over het optreden van uh, het ministerie. Uh, de verantwoordelijke bewindspersonen. Dus Teve, maar ook zijn voorgangers. Ja, dat het op een gegeven moment evident is... dat een bewindspersoon het veld ruimt. Uh, mm. En in dit geval dat Teven dus de eer aan zichzelf zou houden. Hij zal het niet verder willen als daar veel twijfel over bestaat. Nee, en is het jou duidelijk, want ik noemde net al eventjes de VVD... Uh, wat het algemene gevoel daar is. Gaan, gaan ze om hem heen staan, denk je, vandaag? Zij zullen natuurlijk proberen hem uh, zoveel mogelijk uit de wind te houden, maar ja, de kritiek is er. Uh, er is heel veel fout gegaan. In het geval van Dormatov is zo'n beetje alles fout gegaan wat je hier kunt bedenken. Hij heeft geen juridische bijstand gehad. Uh, de informatieoverdracht was onjuist. De medische begeleiding was ver onder de maat. Um, ja, En nu blijkt dus dat uh, ja, Dolmatov geen incident is, maar dat uh, bij veel zaken in vreemdelingendetentie toch wel dingen fout gaan. En dat is toch een beetje wat er over, over is gebleven na een week discussiëren over de vreemdelingendetentie ja, en wat zich hier heel erg vreekt is dat dit natuurlijk een heel gevoelig dossier is... waar de politiek altijd erg omstreden over geweest is. Je kunt het niet goed doen als bewindspersoon. Als je het streng wil doen, loop je tegen de grenzen op van wat mogelijk is. Je kunt nooit streng genoeg zijn. En aan de andere kant, uh, als je streng probeert te zijn... over mensen die hier vaak in nood uh, naar Nederland toe komen vluchten... krijg je al gauw het verwijt inhumaan te zijn. En dat zal natuurlijk toch de toon gaan zetten voor het debat van vandaag... Goed. Michiel Breedveld, dank je wel. Vanuit Den Haag gaat hij uiteraard dat debat dat over twee uur begint... om kwart over tien in Den Haag volgen. Is naar de ANWB voor de verkeersinformatie. René Passet. Met een drukke ochtendspits, Marcel. We zitten inmiddels boven de 200 kilometer file. Er zijn namelijk nogal wat ongelukken gebeurd. We hebben nog steeds dat gedoe bij Gorkum op de A27. Maar nu ook bij brug in aanrijding op de A1 naar Amsterdam. En dat verklaart de 5 kilometer file daar. De ook is dicht... Van Den Haag naar Amsterdam, daar moet u veel geduld hebben... bij knooppunt Badhoevedorp. Daar is een ongeluk met 8 kilometer file als gevolg. Twee rijstroken dicht. En zojuist een aanrijding op de A67... Venlo-Eindhoven bij Geldrop. Vijf kilometer file. Daar is de linkerrijstrook niet te gebruiken. In de ochtend en avondspits... het NOS Radio 1-journaal. Het is 18 minuten over 8. Veel mensen hebben naar het interview met het Koningspaar gekeken. Ik zie dat inmiddels de... Kijk, cijfers ze ze ook bekend zijn. even zien 4,5 miljoen mensen, dat is een hele hoop, naar NOS en uh, RTL 4 samen. In Enschede kijken studenten van het genootschap Joes Sanctus er samen naar. Heren vanmorgen, knoopt u al in uw jasje dicht, is niet mogelijk. Neemt u oranje bitter in uw linkerhand. Heren vanmorgen, eliminatie. eliminatie. Lekker? Heerlijk. Alt genieten, ja, het hoort ook bij een feestelijk moment natuurlijk, dus...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 Ja, uh, een beetje dubbel. En ik kan het heel informeel af en toe. Met uh, u en jij, geen protocollen. Maar uh, ze hebben het wel jaren over de koning. En dat scheidt ze toch wel heel duidelijk. Dat viel mij best wel op. Uh, Wat ik ook wel grappig vond, uh, Willem-Alexander Max, we begonnen elke keer met de koning in dit, de koning dat. En halverwege ging het over mijn moeder, uh, mijn schoonmoeder. Dat ze van zeg maar, het officiële een beetje naar het informele overgingen Dat er toch wel echt duidelijk de familieband naar na, voren terugkwam. Uh. Je kan er een heel kritisch interview van maken. En dan kan je uh, verder doorzagen over, uh, goh, wie heeft jullie dan geadviseerd uh, om om iets aan het huis van Mozambique te doen. Dat, krijg je, dat is helemaal niet de insteek van zo'n interview als dit. Dus ik denk dat het mooi is dat je op allerlei punten wat hebt gezegd... En, en wat benaderd hebt. En dat was ook een beetje de insteek van het interview. Dus prima, ja. En SP Tweede Kamerlid Ronald van Raak heeft ongetwijfeld ook zitten kijken. Meneer van Raak, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, natuurlijk. Ja, uiteraard. Wat, was, wat sprong er het meest uit voor u?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 Nou ja, ik, ik, ik zeg altijd, het koningschap kan veel verdragen, maar geen politiek gedoe. En dat lijkt Willem-Alexander ook heel goed te beseffen. Uh, hij ziet voor zichzelf ook een rol weggelegd als ceremonieel, ceremonieel koningschap. Mm. Uh, hij zegt ook, hij wil veel contact houden met de minister-president. En, en je merkt dat hij goed luistert naar de, naar de, naar de Tweede Kamer. Ja, en hoe ceremonieel de rol is, hoe meer ruimte hij ook zal hebben om die rol uh, in te vullen. Wat bedoelt u daarmee? Kijk, hoe losser de koning staat van de regering, als we in de toekomst de koning uit de regering halen, dan bestaat natuurlijk nog wel de ministeriële verantwoordelijkheid, maar dan is niet meer alles wat hij zegt en alles wat hij doet, precies namens de regering. Dan is het allemaal minder politiek en natuurlijk ons vertegenwoordigen de ceremoniële functie symbool zijn voor Nederland, dat is uiteindelijk ook wel weer politiek, maar... Dan heeft hij toch meer ruimte om zijn eigen weg te kiezen, denk ja, ik. Ja, maar goed, ik hij, hij zal dat toch dat... ook moeten opletten, dan nog steeds, op wat hij zegt. Bijvoorbeeld in de het buitenland. Dat moet de staatshoofd altijd, ja. maar dat moet de president natuurlijk ook. hè. Ja. En over dat ceremonieel koningschap, uh, dat zal hij uh, accepteren, dat, dat vindt hij ook prima, uh, accepteert alles wat democratisch is besloten, heeft hij ook gezegd, ja. nou zei hoogleraar bestuurskunde Jet Peters net tegen ons, ja het, dat is niet het enige wat hij had kunnen zeggen, wat je wel veel hoort, hij had ook kunnen zeggen, nou ik vind toch eigenlijk zo'n inhoudelijk koningschap wel belangrijk, heeft hij niet gedaan, vindt u dat goed? Ja, dat vind ik ook, uh, uh, zoals hij zelf zegt, de monarchie beweegt mee met de maatschappij. En uh, hij heeft hier ook blijk gegeven dat hij dat, uh, dat hij dat ook in de praktijk gaat brengen. Um, hij had ook iets anders kunnen zeggen. Uh, in het verleden heeft hij zelf ook gezegd dat hij wel, eens, wel, wel heel veel waarde hecht aan een politiek inhoudelijk. Dat is lang geleden. En je ziet dus dat er een hele voorbereiding is op het koningschap. Dat hij daar veel over heeft nagedacht. Ik denk ook veel met mensen over heeft gesproken. Hè, en dat, hmm. hij, dat hij heeft besloten dat dit het is. Ja, maar goed. Peter zei ook bij ons, uh, maar zo gaf het al even aan, dat hij zijn eigen onderhandelingspositie uh, nou, toch wat zwakker maakt. Want hij maakt het nu wel erg makkelijk zo, hè? Ja, maar ja, dat is nou juist uh, denk ik het goede, dat hij uh, niet zit te wachten op een onderhandelingspositie. Ik denk dat hij hier ook heel erg veel geleerd heeft uh, over Mozambique, waar hij ook weer heel openhartig over was. Hij heeft die ook gezegd, ik heb geleerd van de fouten mm -hmm. die toen zijn gemaakt. Ik, ik heb een inschattingsfout gemaakt. Uh, toen heeft hij uh, toch zijn eigen koers getrokken, uh, terwijl kamerbreed uh, er afkeuring was. En heeft hij natuurlijk ook gezien dat dat niet de goede weg is en dat uh, samenwerken verbinden, samenbinden, dus ook samenwerken met het parlement, uh, veel beter is. Ja, maar goed, toch, dat ceremonieel koningschap. Uh, SP wil dat graag. Ja. Gaat u actief worden? Nou, ik, vind het, uh, ik zou het heel uh, passend vinden, zullen we maar zeggen, als de regering gaat, dat gaat doen. Uh, er ligt ook nog een initiatiefwet van de PVV... Uh, maar ik denk wel dat we daar met de minister-president over moeten gaan spreken. Ik, we, we spreken met enige regelmaat over het koninklijk huis, meestal bij de begrotingen. En dan zegt de minister-president, ook minister-president Rutte altijd, van wij willen geen ceremonieel koningschap. Uh, wij willen een politiek koningschap. En ook de P van de A heeft daar uiteindelijk weer voor gekozen. Nou, je ziet dat, uh, dat Willem-Alexander daar veel relaxter in staat en zegt van nou, uh, als het parlement een ceremonieel koningschap wil, uh, uh. prima. Ja, dus, uh, nogmaals, gaat u daar actief dan werk van maken, meneer Van Raak? Nou, ik kijk, we hebben natuurlijk heel veel huiswerk gedaan de afgelopen tijd. We hebben de financiën openbaar gemaakt. Uh, we hebben privékosten afgeschaft. Ja, uh, gaat u ook antwoord uh, geven op de vraag, meneer Van Raak? En dit is dus ook huiswerk wat ook nog gedaan moet worden. Dus we hebben voor de inhuldiging een groot deel van het huiswerk gedaan als Tweede Kamer. Dit is nog even blijven liggen en dat zullen we dan daarna moeten doen. Dus u gaat actief werk maken van uh, ceremonieel koningschap, begrijp ik? De SP gaat dat doen? Nou ja, ik ga in ieder geval uh, kijken wat de PVV gaat doen met hun voorstellen. Nee, en als wat zij gaat niks de SP doen? doen ja? ja? En als de PVV daar niets mee gaat doen, dan ga ik de minister-president vragen of hij bereid is om dat te doen. Goed. Of zegt u nu de koning dit gezegd heeft, de aanstaande koning dit gezegd heeft, dan vinden wij het wel best zo. Dat proef ik toch ook een beetje in uw woorden? Nou ja, kijk, we hebben natuurlijk al dezelfde grondwet sinds 1848. En daarbinnen zijn er heel veel soorten koningschap geweest. Hè. Willem III of Willemina of Juliana of Beatrix. Er is veel ruimte binnen de grondwet om te kiezen voor een bepaald ja. soort koningschap. Mm -hmm. Dus ook, we hebben nu ook vrij veel ruimte uh, om, om, om samen met Willem-Alexander te kijken wat het beste koningschap voor nu is. Ja. Uh, die, die, dat, dat de koning onderdeel is van de regering, dat staat pas sinds 1983 in de grondwet. Dan ja. halen we dat eruit. Maar als dat niet gebeurt, dan uh, uh, uh, uh, is er ook geen man overboord. Kijk, goed. We komen wel ergens mee van raak. Alhoewel, nu begin ik toch te twijfelen wat u nou gezegd heeft. Uh, ja, het, het was, het was volgens mij heel duidelijk. Maar, ja. <laughs> je moet ook niet doorvragen. Ja, sorry, ik zal niet meer vragen. <laughs> nou, dan laten we het erbij. Ronald van Raak, dankjewel. Dankjewel. Goedemorgen. Mark Robin Visser, die. had dat gevraagd. Ja, gekkigheid moet gewoon ijs eten of uh, lood zitten? hè, Mark Robby Visser? Ja, joh, ja, het ijs is op. Even leuke cijfers, even uh, in, in het kader van het positieve nieuws. Uh, de ambachtseconomie, hè, dat ijs maken is een ambacht. Daar gaat uh, bijvoorbeeld hè, daar gaat, uh, 110 miljard euro per jaar uh, in om. En er is becijferd dat in 2021, dat is nog wel veel nachtjes slapen... maar dan toch, zijn er 770.000 banen in de sector. Dan nou, was ik vanmorgen bij de ijsmaker in Amsterdam. Die zei, ik heb in de zomer 60 mensen nodig om dat ijs allemaal te verkopen. En meneer Philippus, hoeveel heeft u er nodig? Ik, ik ben bang dat wij wat minder rechtlazeload ja. verkopen dan ijs. Uh, ja... Wij zijn te gast in de Amsterdamse Glas-in Loodzetterij. En dat is een ja. van de plekken waar vandaag allemaal scholieren over de vloer komen. Ja, zeker weten. Ja. Om te kijken hoe dat hier gaat. En dat is al vaker gebeurd, u heeft er ervaren, ervaring. Ja, we hebben een paar keer uh, al gedaan, een paar jaar al. Ja. Heeft u er ook wat dan, dat die kids hier allemaal komen? Ik heb ze nog niet. De kids nog niet als klant teruggezien. <lacht> maar ja, dat, dat is een lange termijn natuurlijk. Ja. Dus wat je met die. Ja, je, je hoopt gewoon dat kinderen het leuks vinden. Wat we wel krijgen, is een, uh, een, een, een verslag. Ja elke keer. Aha, en daarin ja. beschrijven ze op een hele grappige manier... sommige meisjes zeggen van, ik vond het ook wel dat het een beetje stinkt af en toe. Dan moet die meneer toch ook een <laughs> beetje opletten of zo. Dat soort dingen krijg je dan. Maar over het algemeen vinden ze het heel leuk... en ze zijn onder de indruk. Ja. Maar nee, dat komt uh... zeker ook door dat we ze iets laten maken hier. Ja. Dus ze kijken niet alleen. Wij zijn bij u in de werkplaats. Uh, op, op tafel ligt hier een prachtig tableau. Vertel eens wat dit is. Het is een raam uh, wat wij uh, hersteld hebben. En dat komt uit uh, Hotel uh, Schiller op het Remmelsplein. En dat is min of meer uh, ja, uh, in een doos uh, met, met stukken hier naartoe gebracht. Ik heb geen idee wat er, aan, uh, wat er precies ja. gebeurd is. En wij zijn het uh, aan het herstellen. We ja, zijn nou, aan de laatste uit. hand uh, ja. bezig. Ja. Want volgende week moet het uh, in de sponning geplaatst worden. Zeg, zit er nog toekomst in uw bedrijf? Hoe absoluut, gaat het ermee? Absoluut, wordt ja, ja? zeker toekomst. Gelukkig moet ik zeggen dat heel veel jongeren ook uh, geïnteresseerd zijn in glas en lood. En uh, ja, weer helemaal, zeg maar, detaillering die in woningen zit. Uh, uh, dat dat terugkomt, hè? Uh, houtwerk, maar ook glas en lood. Uh, de, soms hoort het gewoon in ja. de stijl van de woning. Maar je hoort aan alle kanten dat het minder gaat, mensen minder te besteden hebben. Maar hier zegt u, gaat het goed? Nou ja, goed. Natuurlijk uh, hebben wij ook ja. last uh, daarvan, zeker weten. Maar we hebben altijd nog werk. Gelukkig... Uh, ambachtelijk werk. Ambachtelijk, <laughs> ja. Dit is uh, puur ambachtelijk werk. Meneer Philippus, hartelijk bedankt van de Amsterdamse glas-in-loodzetterij. En we kunnen dit prachtige werk dus binnenkort bij Schieler in Amsterdam zien. Ja. Een okay. kopje koffie drinken en dan kijken naar de glas-in-loodramen. Bedankt. En een goed uit Amsterdam. Tot later. Tot later.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 Kijk voor Accountview Bedrijfssoftware op vismasoftware.nl Dit is Radio 1. Half negen, het NOS Journaal nu, hier is Dorot Megend. In Texas is er nog onbekend aantal doden en gewonden gevallen door een ontploffing in een kunstmestfabriek. Door de explosie zijn verschillende andere gebouwen, zoals een school en een verpleeghuis, zwaar beschadigd of ingestort. Amerikaanse media melden een dodental van 60, maar daarvan is nog geen officiële bevestiging. De fabriek staat in West, plaats iets ten noorden van Waco, zo'n 130 kilometer ten zuiden van Dallas. Over de oorzaak van de ontploffing is nog niets bekend.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 Straks om kwart over tien begint in de Tweede Kamer het debat over de zaak Dolmatov. Staatssecretaris Steven moet zich dan verantwoorden voor de fouten die zijn gemaakt. Dolmatov was een Russische asielzoeker die begin dit jaar zelfmoord pleegde in de Nederlandse cel. In een inspectierapport dat vrijdag verscheen staat dat in die zaak fout op fout is gestapeld. Het hoofd van de inspectie voegde daar later aan toe dat in de hele asielorganisatie bekend was dat er misstanden waren.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 Buiten zien we hier een heerlijke zon schijnen in Hilversum. Um, hoe is het op de weg op dit moment, René Passet? Niet al te best, Lara. Normaal gesproken staat er op dit tijdstip op donderdag 130 kilometer file. En nu staat er 260 kilometer. Dat heeft te maken met nogal wat ongelukken. Op de A1 ging het mis van Apeldoorn naar Amsterdam. En daardoor staat er nu tussen Barneveld en Eembrugge 9 kilometer. De ook is dicht. We hadden een ongeluk bij Dorp vanochtend op de A4 vanuit Den Haag. Dat is allemaal opgeruimd. Maar nu nog die 11 kilometer fileweg krijgen... Bij Roelof Arendsveen mag u al aansluiten. Bij Leek is een doorsteek door de middenberm. Op de A7, daar is een ongeluk gebeurd. Van Groningen naar Heerenveen. Het levert wat vertraging op bij Leek. De A15 een aanrijding in de Tunnel Richting Europort, ook daar dus file. Op de A59 zie C naar Os. Een ongeluk met een vrachtwagen vanochtend vroeg al bij Waalwijk. De file is opgelopen tot 11 kilometer vanaf Oosterhout. Nou, dat wil u niet. U kunt beter omrijden via de A58 voorlopig. De A67 Venlo-Eindhoven bij Gelder op 5 kilometer, ook door een ongeluk. Daar is de linkerrijstrook dicht. En over 50 seconden hebben we goed nieuws. Fabel. Amerika is ontdekt door Columbus. Een andere fabel. Interim professionals zijn duurder dan vaste medewerkers. Benieuwd wat een vaste medewerker werkelijk kost...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 Ja, en dat goede nieuws zou wel eens bij de pensioenfondsen vandaan kunnen komen. Want het eind van de malaise is misschien in zicht. Enkele grote pensioenfondsen hebben namelijk vanochtend hun dekkingsgraad... over het eerste kwartaal bekendgemaakt. En de dekkingsgraad geeft de verhouding aan tussen het vermogen van de pensioenfondsen... en de financiële verplichtingen. En die dekkingsgraad is gestegen. Bij ABP, Zorg en Welzijn en PME. Hans van der Wins, directeur van PME, Pensioenfonds voor de Metaal. Goedemorgen. Goedemorgen. Met hoeveel is uw dekkingsgraad gestegen? Met een procentje of zeven. Hoe komt dat? Nou, daar zijn uh, twee redenen voor. Uh, uh, allereerst, en dat is toch de meest ingrijpende. en uh, ja, toch ook wel teleurstellende maatregel: het korten uh, van de pensioenen. Uh, dat heeft uh, in het eerste kwartaal plaatsgevonden met 5,1 procent. Uh, en daarnaast hebben we gezien dat de ontwikkeling op de financiële markten. met name op de aandelenmarkten positief is geweest. En dat tezamen werkt nu uit uh, in een uh, dekkingsgraad van 101,5. Oké, okay. ja, nou, u zegt het al zelf, het heeft deels ook een, een, een, een nare oorzaak, namelijk het verlagen van die pensioenen, ja. maar deels aan de andere kant ook positief, goede winsten op de beurzen, de rente is wat gestegen. Betekent dat dat um, een mogelijk tweede pensioenverlaging, um, dat het de, dat risico daarop verlaagd is? Nou, het risico daarop is een heel ander verhaal. Op basis van de huidige prognoses en de huidige berekeningen kunnen we vaststellen dat we op de goede weg zijn als het gaat om het pad uh, naar de doelrekkingsgraad van onder 4,3 aan het eind van dit jaar. Mm -hmm. uh, maar ja, goed, dat blijft toch een hele spannende affaire, want dat betekent dat eigenlijk de komende drie kwartalen de ontwikkeling van, van het eerste kwartaal uh, vergelijkbaar moet zijn uh, hè, en uh, ja, dat is toch wel een heel lang levenwicht natuurlijk. Ja, ja. Uh, nou is het in het sociaal akkoord uh, afgesproken dat er aan de rekenregels van de pensioenen gesleuteld zal gaan worden. In hoeverre heeft u daar baat bij? Dat hangt er vanaf. Ik uh, bedoel, uh, A is de vraag uh, of dat gaat gebeuren, hoe dat gaat gebeuren en ook wanneer dat van uh, kracht wordt. Ja. Uh, uh, het, het kan natuurlijk ook heel goed zijn dat dat pas in 2014 zijn beslag gaat krijgen en dan heeft het geen effect... En we weten ook niet precies wat de inhoud van die maatregelen worden. Pensioenfondsen voeren de regels uit zoals ze zijn. En zolang er geen nieuwe regels zijn, zullen we op basis van de huidige regelgeving moeten werken. Ja. Meneer Van der Wind, als ik u zo hoor, is dat het herstel uh, toch niet zo structureel. En u bent natuurlijk ook afhankelijk van de internationale rente. Ja. En die is en blijft laag. Ja, en die, uh, die heeft nog niet echt de neiging om hard te stijgen, dat klopt. Nee. Dus het blijft veel spannend. En tot die tijd kunt u niet echt die grote winsten gaan halen. Het zou prettig zijn als de centrale banken die rente niet zo laag houden. Ja, nou, ja dit zijn gewoon de marktbewegingen natuurlijk. Hè. De centrale banken stellen de, de, de korte rente vast... en de markten die uh, leveren uiteindelijk uh, het beeld op van de langere... Nee, uh, dat begrijp ik. Rentes. Maar dat is wel van invloed op elkaar. Ja ja ja, ja, ja, ja. Maar goed, daar gaat u niet over, hè? Nee. Nee, helaas. Maar uh, hoe, hoe, hoe voorziet u de toekomst, meneer Van der Wind? Of is die zo ongewis dat u zich daar niet over kunt uitlaten? Nou ja, het is, het, is, het is heel simpel. Het gaat om... Uh, kijk. Eigenlijk heeft een pensioenfonds nu het pensioenvermogen wat nodig is om alle verplichtingen uh, te kunnen garanderen, maar ja. geen enkele buffer. En, uh, dus het is ook nog steeds uh, niet mogelijk om een pensioen volledig te indexeren? Helemaal niet. Nee, nee, nee. Dat zal, uh, dat zal ook nog enige tijd uh, vergen, want uh, we praten nu over het doel uh, wat het zogenaamde korte termijnherstel uh, betekent en daarnaast... Of daarna moet er ook nog een keer uh, de buffer weer opgebouwd worden. Mm. En eigenlijk kun je zeggen, als die buffer is opgebouwd... dan kun je pas weer uh, op een normale manier gaan indexeren. Oké, okay, dus ik zei net, we hebben goed nieuws, maar het is maar een beetje goed nieuws. meneer het Van der is heel spannend. Ja. Duidelijk, Hans van der Wind, directeur van de PME Pensioenfonds voor de metaalsector. Dank voor de toelichting. Gaan we naar Amerika, want het nieuws komt daar toch vandaag. We praten u straks weer bij over die ontploffing van die kunstmestfabriek. Um, er zijn giftige brieven opgedoken in Washington. één geadresseerd aan de president. Spanning is hoog, want dan is er natuurlijk ook nog Boston... met de bomaanslagen daar. En daar was het in Boston gisteren vooral een chaotische dag. Want eerst werd er een arrestatie gemeld. Toen was er weer geen arrestatie gemeld. Toen was er weer de opsporing van daders... Of daarders of dader van die aanslag, van de moraton. Het onderzoek is daar in volle gang. Wij praten erover met uh, correspondent Wessel de Jong in Washington. Ja, Wessel, geruchten over een arrestatie. Wat is er inmiddels duidelijk? Is er iemand in beeld? Nou, om een uur of acht uh, gisteravond Nederlandse tijd uh, kwam CNN met de stellige mededeling... en er is een uh, grote breakthrough dat er een donkere man was aangehouden. Nou, de presentators waren bijzonder zeker van hun zaak, hadden meerdere bronnen, hadden ze. Dat er dus echt iemand was aangehouden, iemand was uh, gearresteerd. Nou, binnen een uur moest het hele verhaal weer worden ingetrokken. De FBI en ook de politie in Boston ontkenden in alle toonaarden... Pijnlijk op zich natuurlijk voor CNN, dit hele verhaal. Maar het onderzoek dat is toch wel ietsje minder blanco dan, uh, dan aanvankelijk gedacht. Ja, en welke hoek moeten we dan zoeken, of moeten ze dan zoeken, Wessel? Ja, namen op zich zijn natuurlijk allemaal nog zeker niet, uh, niet duidelijk, maar uh, de videobeelden zijn heel goed geanalyseerd van alle bewakingscamera's. En daarop zou dan een man te zien zijn die zo'n uh, zwarte sporttas plaatst, waarin dan zo'n, uh, die beruchte snelkookpan uh, heeft gezeten. Nou, er zijn ook zelfs beelden op televisie verschenen van die man, met dan zijn gezichtje uit uh, het gezicht dan uh, vaag gemaakt. Die beelden zouden dan ook weer corresponderen met beelden van een lokaal televisiestation. Allemaal beelden van de plek waar de tweede bom is afgegaan. Dus geen arrestatie, maar wel toch veel meer richting in dat onderzoek... ...dan aanvankelijk het geval was. Ja, maar ook dus tegenstrijdige berichtgeving. Hoe gaat Boston daarmee om? Ja, bijna tegelijkertijd, bijna gelijktijdig met deze zogenaamde breakthrough... ...in dat, in dat onderzoek, die arrestatie, kwam de melding dat de rechtbank van Boston... ...en een groot ziekenhuis, dat die ontruimd werden in verband met de verdachte pakketjes. Nou, ik heb het zelf niet kunnen controleren hoe ver dan precies die ontruimingen waren, maar wel al vrij snel kwam het bericht dat de kust weer veilig was. Had dus waarschijnlijk alles te maken gehad met gewoon een verdachte verlaten tas. Met andere woorden, deze dagen in de Verenigde Staten je kunt je spullen maar beter goed bij je houden. Ja, en dan is er nog een geval van de brieven met gif, hè, met Ricine, die zijn verstuurd onder andere aan de president, aan president Obama. Hebben ze enig idee wie daarachter zit? Nou, daar is inmiddels dan wel echt een arrestatie verricht. Er is ook een naam bekend bij, Kevin Curtis. Die had een, uh, een brief verstuurd met ricine dat dan zeer giftig zou zijn. Die had hij verstuurd aan een republikeinse senator, ook uit Mississippi... Nou, en op die brief, daar stond dan de, de mededeling op die envelop... stond dan uh, Casey Kevin Curtis approves this message. Nou, een heel duidelijk spoor dus. Ook verstuurd aan Obama, zo'n brief. Nou, die is natuurlijk op zich natuurlijk nooit in de buurt geweest van de president, uh, zo'n brief. Maar ja, al die brieven, die wekken natuurlijk toch wel de associatie... met die Antrax-brieven in de tijd na 9-11. Maar goed, uh, die, die brieven die toen in de tijd het hele land op z'n kop zetten. Maar het is, uh, het is natuurlijk maar te hopen dat het bij die associatie blijft. Dat het niet verder gaat nog. Wessel de Jong vanuit Washington. Straks correspondent Rob Soutberg over de verkiezing van de nieuwe president in Italië. Rob, is dat wat de inpassen gaat doorbreken in Italië, denk je? Uh, laten we het hopen. Zo dadelijk meer. Rob Soutberg in onze uitzending. Het NOS Radio 1 journaal. Elke dag het nieuws uit binnen- en buitenland. Werk is er wel als je dat kunt met je handen. Dat heeft gewoon de toekomst, horen we de hele ochtend al van Mark Robin Visser. En op het ogenblik, Mark Robin, ben je bij een glaszetter? Ja, je, moet niet te hard, je moet niet te hard slaan, want dan tik je hem kapot natuurlijk, of niet? Ja. <laughs> dan... Mira is druk bezig met een, uh, een stuk glas in, in lood. Uh, hoe leer je dit eigenlijk? Ja, van mijn vader, dus mijn vader. Ja, Peter Philippus, die staat aan ja. de overkant. Ja. ja. Dus het is van, van vader op dochter wordt het... Uh, ja. Ja, ja, ja, ja, ja, klopt. En zoon. en zoon ook nog. Mijn broer, die werkt hier ook. Ja. Dat klinkt wel heel ambachtelijk. Ja. Op de manier waarop het dan gaat. Ja, precies, ja. Nee, dat, uh, nee, ik heb het dus uh, eigenlijk al, sinds mijn uh, jeugd heb ik eigenlijk al een beetje geleerd. Dan kwam ik af en toe in de zaak uh, en dan ging ik af en toe uh, een raampje een beetje maken en zo. Ja, en, uh, ja. En, uh, nu uh, kan ik het eigenlijk heel goed. En wil je de zaak ook overnemen later? Ja, nou ja, dat, dat zou wel uh, heel leuk zijn. Zit er zit de toekomst in, denk je, in het bedrijf? Ja, nou ja, ja, dat het nu nog bestaat, dat is natuurlijk al best wel uh, goed. Dus ja. ik denk wel dat het wel, uh, ja. Ja, wel toekomst heeft. Ik loop even naar je vaderwerk, even lekker verder. Dan uh, ja. komt het mooi op tijd af. Meneer Philippus, ja, um, ervaring met Tuschinski, veel werk daar gedaan. Koninklijk huis ook als opdrachtgever. Ja, hebben we ook uh, inderdaad gedaan. Uh, die die uh, ergens op de Koninginnenweg hebben we een heel groot raam helemaal... Het hele huis werd helemaal aangepakt en uh, ook het glas Ja. Ja, Tuschinski, was, uh, daar ben ik altijd heel trots op. Dat is een van uh, het werken waar ik wel uh, heel met uh, ja, plezier door de regels brees lopen en denk van, nou, dat heb ik gedaan, ja. Uh, een kroon op uw werk? Nou, vind ik wel, ja, ja. Het is een waanzinnig gebouw natuurlijk... en het glasaloot is fenomenaal. Ja. Nou is het ambachtsdag vandaag, hè? dat zal u niet ontgaan zijn. U heeft een grote poster in het raam hangen. Wij ja. doen mee aan de ambachtsdag. Absoluut, zeker weten. <laughs> dan ja, bent u ja, natuurlijk belang. ook een echte echt ondernemer. Dus u doet, ook niet, doet dat ook natuurlijk omdat u er zelf belang bij heeft. Nou, dat belang dat is uiteindelijk dat jongeren geïnteresseerd zijn in glaselood. En uh, dat ze ook als vakman uh, geïnteresseerd in glaselood zijn. Dus Je hoopt gewoon dat als die kinderen hier komen, dan laten we ze wat doen. Dat het een beetje in hun vingers uh, zit. En je kan er je kan heel veel verhaal vertellen, maar het gaat één oor in, andere oor uit. Nu, ze mogen wat glas snijden. Nou, als je eenmaal een keer als kind hebt glas gesneden... misschien doe je het er na je leven nooit meer, maar dat weet je. Dat zijn grappige dingen. Dus dat, uh... Nou hoor je wel eens dat hij bij die vmbo scholieren vooral het werken met de handen dat dat ja. een slecht imago heeft. Ja, vreselijk toch. Ja, het is heel erg. Ik bedoel, het is gewoon heerlijk om met je handen te werken. En absoluut. u zegt, er valt ook gewoon een goede boterham in te verdienen... Absoluut. ondanks een slechte tijden. Ja, absoluut, zeker. Ik bedoel, je krijgt geen vette bonussen, dat niet... maar er is een hele goede boterham te verdienen. Ja. Maar ook gewoon voor jezelf heel prettig dat je iets gemaakt hebt. Ja. Dat, dat is een, uh, ja, iets... Dat, dat, ja, dat vind ik altijd zelf nog heel erg belangrijk. Er gaat nu ergens een glas-in-loodalarm af, geloof ik? Volgens ja, mij moet u even gaan kijken mee. wat het is. <laughs> Ik weet het niet. We gaan op zoek naar het alarm. Ik zou zeggen, veel plezier vandaag ja. met de kit. Zeker weten, dankjewel. En jij ook uh, bij de A, ah, of uh, de, de N, O... Of, ja, nee, zetten? nee, ik bedoel de oh. banden. Er oh, gaan oh, nog banden winnen. Ja, Dat is ook een ambacht. Absoluut. Dus ja, maar dat je het ja, weet. Wel. De groet uit Amsterdam. Tot ja, straks. Okay. Ja, goed. Glas in loodalarm bij Marco Robin Visser. Trouwens, dat raam waar ze mee bezig zijn... kunt u zien op zijn weblog op nos.nl. Foto van het raam van Schiller. Waar ze daar mee bezig zijn, ziet u daar ook op de foto. Van de NOS door naar de ANWB. René Passet, hoe is het op de weg? Nog steeds niet best, Lara. We zitten dik boven de 200 kilometer file. Veel ongelukken en veel files ook in de dubbele cijfers. Uh, in het noorden van het land, daar is een ongeluk gebeurd bij Leek... op de A7 Groningen naar Heerenveen. Het levert veel vertraging op. Ze hebben wel een doorsteek gemaakt door de middenber... maar tussen Euroborgen en Leek is het goed voor 10 kilometer file. En nog steeds de problemen bij Waalwijk. Sinds vanochtend vroeg al heeft daar een vrachtwagen een viaduct geraakt. Er zijn ook wat brokstukken naar beneden. Gekomen. Het gebeurde op de A59, van Siric-C naar Os. Er zat 11 kilometer file bij Waalwijk. Voorlopig is de rechterrijst ook dicht. Het advies is om om te rijden via de A58. De termijn van de Italiaanse president Napolitano zit erop. Na zeven jaar vindt hij het wel genoeg. Een poging om hem te bewegen, zich voor een tweede termijn beschikbaar te stellen... liepen stuk op zijn keihard. Nee. En dus komen de Kamer en Senaat straks bijeen om een opvolger te kiezen. Correspondent Rob Zoutberg is hier bij ons in de studio. Goedemorgen Rob, welkom. Hoi. Hoe belangrijk zijn die verkiezingen? Want de term valt hier ook steeds. Is het een ceremoniële functie? Ja, nou, het is niet zo belangrijk als de Franse premier Hollande. Het is zeker geen Barack Obama. Maar toch belangrijker, toch uh, uh, minder ceremonieel... dan de toekomstige koning Willem-Alexander wellicht. He, de Italiaanse president vertegenwoordigt alle Italianen. Vertegenwoordigt Italië en een rol die kan cruciaal zijn. Bijvoorbeeld zoals bij het aftreden van Berlusconi vorig jaar... He, dan ineens duikt die rol van die president naar voren. En ook nu partijen het niet eens worden over de vorming van een nieuwe regering. Ja, kan die president, die kan die partijen met de koppen tegen elkaar slaan... en ze door de orde roepen. Het probleem is wel, termijn zit erop. Van Napolitano er zal een nieuw moeten worden gekozen... Mm. voor het land weer verder kan. Ja, dus er is een, een krachtig persoon nodig. Iemand die uh, met deze ruzie in de partijen overweg kan. Wie zijn de belangrijkste kandidaten voor het presidentschap, op? Nou, de naam die we het meest horen is die van Massimo D'Alema... premier van 1998 tot 2000... en ook uh, minister van Buitenlandse Zaken geweest. Romano Prodi, zijn naam, oud-premier, duikt ineens weer naar boven. Emma Bonina, oud-commissaris uh, uh, in Europa. Nou, dat zijn namen die naar voren uh, komen, maar ja... Het heeft nogal wat voeten in de aarde voordat we weten wie het gaat worden. Een hele lijst namen. Nou, partijen zijn het ook gewoon niet eens met elkaar. Nee. Er kan dus nog zomaar een verrassing uit de Hoge Hoed komen. Hm, hoe gaat die stemming in zijn werk dan? Nou, uh, bereid je voor op een, op een Italiaans uh, feestje vandaag in het parlement. Daar zijn de duizend parlementariërs van de Senaat... Duizend? en het Huis van Afgevaardigheid zitten naast elkaar op die bankjes. Een beetje bil aan bil uh, aan elkaar. Er wordt gestemd. Een, al die duizenden mensen die gaan naar beneden, naar een uh, trapje afdalen. en dan komen ze bij een tunneltje waar een gordijntje overheen hangt. En één voor één mogen ze hun stem gaan uitbrengen. Let wel, er zijn... De dus drie rondes waarvoor twee derde meerderheid nodig is. Maar per ronde ben je dus, hou je vast, vier, vijf uur verder. Zo. Oei, um, stel nou dat ze er niet uit komen... want achter dat gordijntje kan van alles gebeuren. Wat, wat gebeurt er dan? Ja, nou, de, als de witte rook na drie ronden <laughs> nog niet uit het uh, parlement is gekomen... dan gaan we door naar een uh, 50% plus één stemmeerderheid. Maar dat ben je misschien wel pas morgen... voordat we de naam uh, uh, van de president of de presidenten van Italië zullen horen. Goed. Dan horen we van je, Rob, weer hier bij de NOS in de studio. Dank je wel. Hoi. When you were alone in the city. De Hamol u samen met Lucky van the Third. Girls in the City. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. Op de website van RTV Utrecht staat dat jongen adders zijn gezien bij Doren. Slangetjes, boswachters en wandelaars hebben dat gemeld. S niet slaan. We waren uh, decennia lang verdwenen die slangen, maar uh, lijken nu weer een aantal toe te nemen. Natuurmonumenten roepen bezoekers en vooral hondenbezitters op om voorzichtig te zijn. Ouders zijn niet agressief, maar wel giftig. De kans dat ze zich laten zien is trouwens maar heel klein. Ze zijn schuw en ze hebben een schutkleur. Het chemisch bedrijf Sabiek maakt vandaag bekend hoeveel ontslagen er vallen. De krant BN De Stem meldt dat het gaat om tientallen, zo niet honderden, arbeidsplaatsen. Bij Sabiek werken zo'n 1600 man. Het wordt snel duidelijk of de damherten rond het gebied in het Zuid-Kennemerland mogen worden afgeschoten. In het Noord-Hollands Dagblad staat dat het gaat om zo'n 200 loslopende herten. Volgens Noord-Holland zorgen de herten voor grote schade aan gewassen... en vormen ze een gevaar voor de verkeersveiligheid. Faunabescherming vindt afschieten geen goed idee landeigenaar in het gebied Ze zouden betere maatregelen moeten nemen... zoals het uh, afschermen van hun percelen. De bestuursrechter in Haarlem doet op 29 april uitspraak daarover. Trouw schrijft dat al voor de dood van Alexander Dolmatov fouten werden gemaakt in de Nederlandse vreemdelingendetentie. En met deze aanwijzingen werd niets gedaan volgens Trouw. Um, GroenLinks-Kamer de Tinda Voortman twittert daarover... dat het regime van detentiecentra inhumaan is... Dat kan volgens haar niet weggewaard worden. Uiteraard uh, hoort u op deze zender het debat dat gevoerd wordt... over staatssecretaris Steven. Er is inmiddels veel druk op de staatssecretaris. U hoorde eerder Michiel Breedvert daar al over in onze uitzending. De vraag is of de staatssecretaris kan aanblijven. Eerst omdat er zoveel fouten zijn gemaakt... en omdat er ook van tevoren gewaarschuwd is en daar niets mee is gedaan. Om kwart over tien vindt dat debat plaats in de Tweede Kamer. U hoort daar meer over op Radio 1. Ja, en dan nog vaders. Die worden steeds minder populair bij hun eigen kinderen. Blijkt uit onderzoek van de jeugdkranten Kids Week en Seven Days. Vaders van basisschoolleerlingen kregen in 2008 nog gemiddeld een 8,8 van hun kind. Maar moeten nu genoeg nemen met een 8,5, een 8,5. Kinderen irriteren zich vooral aan vaders... Ach. die te veel met computers of telefoons bezig zijn. Nou, maar dat ben jij Kijk, niet. Nee, Dat heb ik, dat daar wil geen ik maar even van. zeggen. Ik zou maar, dochter nooit heel klagen goed. over jou. En je dochter al worden. helemaal niet, hè? Het is bijna negen uur, zo dadelijk na het journaal van negen uur... met wat Megens hoort u meer over de bekendmaking van de werkloosheidscijfers. Daar maken we ons voor op. Straks om half tien volgen die. De vooruitzichten zijn niet al te best. Daarom hebben we eerder ook Mark-Robin Visser op zoek naar goed nieuws gestuurd. Hoort u ook. Na negen uur.